Poetin beleefde op de Russische tv geregeld spannende avonturen... met onder meer tijgers, luipaarden en walvissen. Een van zijn medewerkers zei eerder al dat die niet in alle gevallen spontaan waren. De president heeft nu ook toegegeven dat de stunts soms overdreven waren. Den Haag krijgt een nieuw uitgaanscentrum, het Spuivorum. Het moet volgens de gemeente een plek worden voor muziek, dans, evenementen en ontmoetingen. Daar worden het Nederlands Danstheater, het Residentieorkest... en het Koninklijk Conservatorium ondergebracht.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 Frank Dumas. Ik ben geboren in 1962. Dus ik ben een kind van een generatie die toch ook nog de oorlogsverhalen meegekregen heeft. Dus mijn beeld van Duitsland werd ook bepaald door wat er ooit gebeurd is in die Tweede Wereldoorlog. Weliswaar in mijn geval natuurlijk van de overlevering van de overlevering. Maar het kleurde wel een heel klein beetje het beeld. De eerste keer dat ik in Duitsland kwam was in 1986. Met de... ...academie voor de journalistiek gingen wij naar Berlijn toe. Dat was toen nog een verdeelde stad, een stad letterlijk met een muur... ...en, en dat heeft diepe indruk gemaakt. Je kon echt gewoon letterlijk zien hoe de metro van West-Berlijn... ...door een klein stukje Oost-Berlijn reed langs eh, metrostations... ...waar één knipperende TL-buis eh, knipperde en verder was het een eh, niemandsland. Grote spinnenwebben aan de muur en dat was dan een stukje Oost-Duitsland... ...waar die West-Duitse metro doorheen reed. Uh, en dit voorjaar ben ik terug geweest en ik zag een heel ander Berlijn. Een, een vrolijke stad vol met levenslustige mensen. En mensen die buitengewoon geïnteresseerd en open-minded waren. Ik wil niet zeggen dat ze toen niet waren in 1986, maar het was wel een heel groot verschil. In dit uur van Kazerloenen wil ik graag praten met jou. Verhalen over Duitsland. Um, wat je meegemaakt hebt, wat je wil vertellen. Bel ons op 0800 1121 0800 1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Um, twitteren kan, hashtag Dumosh of hashtag Kazeluna. Maar bellen werkt ver weg. Oh, mailen kan ook natuurlijk kazeluna.ncv.nl. Duitsland verhalen. Na aanleiding van onze gast in het eerste uur. Hoogleraar Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland Instituut Amsterdam.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 Marco Bablé was dat uh, met Some Kind of Wonderful. We hebben het over Duitsland en ik wil graag voor, verhalen horen over Duitsland. Jouw verhalen. 0800 1121 Marco, goedenacht. Ja, goedenavond Frank. Goedenacht eigenlijk. Hè? Ja, goeie, ja, wat je ja, wil. Ja, nou, precies wat je wil. Hè. We zijn allebei nog wakker. Dus dat is ja, goed. Is dat. Vertel. Uh, Duitsland. Ja, Duitsland. Nou, ik heb eigenlijk net uh, de fiets uh, door de wasstraat gehaald. Want ik heb er net een paar duizend kilometer uh, op zitten. Het begon eigenlijk al uh, jaren geleden als klein kind uh, de fascinatie voor dat land. Omdat mijn ouders, uh, ik ben van geloof ik dezelfde jaargang uh, als jij, 62. Mm -hmm. En mijn ouders uh, hebben het bombardement in uh, Rotterdam overleefd. Dus je bent eigenlijk als kind al uh, opgevoed met de verhalen van, uh, van de oorlog. En dat is uit tweede en derde hand, ook opa, die in het concentratiekamp had gezeten. Dus je krijgt een bepaald beeld van Duitsland als je als kind, kind op de aarde rondloopt. En ik heb eigenlijk de laatste twee jaar, uh, ik heb veel gereisd, veel met de fietsen over de hele wereld gereisd, Alaska en zo. Maar ik heb eigenlijk de afgelopen twee jaar gedacht, van, weet je wat, laat ik me eens wat dichter bij huis oriënteren op dat, uh, ja. dat interessante oostelijke land van ons. Uh, en ja, heel veel gefietst, heel veel mensen gesproken. En ik ben eigenlijk net terug van een laatste sweep door, uh, door Duitsland. Nou ja, een flinke sweep, want als je 2000 kilometer zegt, dan ben je wel een heel stuk Duitsland door geweest. Ja, het was, ook wel, het was nog zelfs wel iets verder. Maar mensen die mij kennen, kennen mijn passie. Dus die uh, staan niet verbaasd. Maar in ieder geval, uh, ja, eigenlijk van, uh, van in het voorjaar ben ik even naar Berlijn neer geweest. Daar Dresden naar, Dresen, uh, naar net een heel stuk door, door Duitsland geweest. Uh, net terug uit de Alpen, een groot stuk door Duitsland gefietst in ieder geval. Maar uh, wat ik zo leuk vind is, uh, ik heb net in het eerste uur geluisterd naar, uh, naar jouw gast. En uh, de discussie over Duitsland en dat het een redelijk stabiel politiek land is eigenlijk op dit moment. Mm -hmm. En toch ervaar ik dat wel anders. Ik heb met veel mensen gesproken van uh, boeren, burgers en buitenlui. Dat gaat makkelijk als je op de fiets bent. Mm -hmm. Maar het valt mij op dat bijvoorbeeld uh, wat wij niet zo goed in de gaten hebben in Nederland... is dat die, die, die, die discussie over die financiële steun bijvoorbeeld in Griekenland... Ja, daar zijn wij natuurlijk ook de laatste tijd mee, erg mee geconfronteerd. Maar in Duitsland is er ook nog wel wat anders aan de hand. Dat ja. intern moet Duitsland zichzelf natuurlijk ook bedruipen, om maar zo te zeggen. Want je had het net over die, die, die, die, die Oost-Duitse gebieden. Hè? Die, zijn er, die zijn er sinds twintig jaar bij. Mm -hmm. Daar gaat het economisch nog lang niet goed. En als je nou ziet dat een aantal uh, uh, federale staten, dus bijvoorbeeld Bayern, bijvoorbeeld, heel veel geld betalen. Om, uh, om die Oost-Duitse gebieden, maar ook bijvoorbeeld schleswig holstein om die een beetje op, uh, ja, aan de praat te houden. Ja. zeggen die Bayern: van ja, dat is allemaal leuk en aardig... maar we betalen ongelooflijk veel geld. Ja. Dat noemen ze die finans noemen ze dat. We betalen dat aan die nieuwe boendeslanden. gaat het ook hartstikke slecht, gaat het nog steeds niet goed. En ondertussen moeten we ook nog geld betalen aan Italië... en aan het Griekenland, en aan Dus... Ook intern in Duitsland, en daar hoor je niet zoveel van. Maar veel mensen zijn gewoon zeggen van ja, we hebben intern onze zaakjes nog niet eens echt goed op orde. Laten we nou eerst dat eens even voor elkaar krijgen. Dus op zich, als je daar dan met, uh, met iedereen over praat, dan hoor je dat heel vaak. En dat, dat, dat is mij bijvoorbeeld deze reis uh, heel erg opgevallen. Dat mensen echt niet te beroerd zijn om bijvoorbeeld te zeggen, joh, we willen wel wat, wat, wat, wat steunen. We willen Griekenland wel steunen. Maar wacht even, we hebben zelf intern onze zaken nog niet eens helemaal zo goed op orde. En dat is natuurlijk ook wel waar. Hè? Als ik bijvoorbeeld in het voorjaar uh, naar Berlijn ga. Dan is Berlijn natuurlijk booming en swinging en dit en dat. Maar als je ja. daarna uh, richting Loebenau de Spreewald in fietst, richting Dresden... dan zie je dat de infrastructuur van Duitsland, het oosten van Duitsland... bijvoorbeeld nog echt nog heel wat, wat, wat, wat mankementen vertoont. Het gaat al ja. stukken beter... Ja. Nee, precies, dat het, is, het verschil met verschil, ja, verschil verschil van 20 van jaar geleden is natuurlijk wel waanzinnig... want uh, ze hebben in korte tijd daar ontzettend veel geld in gestopt. Ja, zeker. Ja, zeker. En tegelijkertijd uh, had ik mijn tentje ergens geparkeerd... Aan, aan de rand van een uh, voormalige taagsebouwer... waar vroeger de, de bruinkool werd weggeschrapen door de Oost-Duitsers. Dat zijn nou merengebieden en zo, dat is een prachtige, prachtige natuur ik had mijn tentje daar staan. En s ochtends vroeg stond er een hele grote blaffende herdershond voor mijn tent. Nou ja, dat is toch minder plezierig, hè, als ja. je dan wakker wordt. Dus ik uh, kroop voorzichtig naar buiten. En ja, en daar bleek ook een baasje aan, uh, aan die hond vast te zitten met een hele lange lijn. Ja. En die bleef op grote afstand. En die dacht, het zit daar nou in dat bos. Ik zeg, ja. nah, ik zeg, ben een Hollander. Ik zeg, uh, ik ben op doorreis. Ik ga richting Dresden. En die man die begon eigenlijk gelijk... Uh, te mopperen, van ja, het is hier allemaal maar niks... en het wil allemaal maar niet... en uh, we schieten allemaal niet op... en uh, zo, die die, westies, die plukken toch alles hier leeg in oost duitsland En dat zei hij, terwijl we aan de rand van een gigantisch meer stonden. Prachtig meer, helemaal, ja. helemaal leeg, stil, niks. Dus ik keek naar het meer. Ik zeg, meneer, ik zie ja, ik ben zelf ook ondernemer. Ik zeg maar, stijgertje, restaurantje, een paar surfplanken, business. Ja, ja. Ik keek die man aan en zei hij, ja, nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, oh ja, ja, ja. dacht ik... Ja, hoe is het mogelijk? Maar dat is dat, dat wat de West-Duitsers, eh, omdat het verschil nog heeft... die West-Duitsers ook totaal niet begrijpen... dat die Oost-Duitse mentaliteit zo, zo uh, laks zo anders. Is. Het is. Het is anders. En, en aan de andere kant kun je dat ook, kun je, kun je dat ook weer uh, begrijpen. Hè? Want zo'n man die, die staat daar en die zegt van... ja, ik ben nu 6,57. Uh, ik ga hier toch uh, geen ondernemer worden. Wat zullen we nou krijgen? Terwijl die daar een mooie meer heeft liggen dan wij het Jeukenmeer hebben... Dus ik, ik noem maar wat. Hè. Dus hij kan er een prachtig uh, iets beginnen, maar het zat er niet in. Ja. Tegelijkertijd was ik in, in, het, dorfje, in het dorpje uh, Diesdorf, dat is net uh, over waar vroeger de, de, de, de, de, de, de IJzeren Gordijn lag, richting Willingen. En daar is een, een jonge dame, een, een Duitse, en die is daar een, een ijssalon begonnen in een nog zo'n echt oud DDR-dorpje. Uh, uh -huh. Prachtig. Heel. Palmen, planten, sfeer. En ze zegt, nou, hier heb ik altijd van gedroomd... dat ik dit kan, nu kan doen en dat yeah. ik het aan mijn kinderen kan doorgeven. Dus het, is, het, het fascinerende is natuurlijk... dat het land zelf intern nog, nog eigenlijk een beetje aan het groeien is. He, dat, dat, dat, dat heb je niet altijd door. Ik heb het ook niet altijd door. Maar op het moment dat je daar zo met zo'n mountainbike... Uh, op je gemakje, nou gemakje... Uh, met een redelijk tempo daarheen tuft... en af en toe eens met mensen praat... Yeah. dan zie je dat toch op een heel andere manier. Uh, heb je nog behoefte aan oud staal of zo bijvoorbeeld... Oud Iizer? staal? Nee, er zijn dagen ja, dat he? ik er niet over droom. Niet, hè? Nee, nee. niet, niet echt, hè? Maar ik, ik zou op dit moment elke schroothandelaar adviseren... ga eens naar het, vo het, het, het, het, het, het voormalige Oost-Duitsland. Daar zijn bijvoorbeeld enorme, enorme constructies... die bijvoorbeeld uh, bij zandafgravingen werden gebruikt. Nou, je wil niet weten hoeveel staal erin zit. Die zijn gebouwd door een, een, een, een VEB, dus zo'n oud-communistisch uh, bedrijf... Ja. Ja, en dat staat allemaal weg te rotten daar. Gigantische dingen, midden in de natuur. Daar heb je dus letterlijk heb je geen idee van als je over de autosnelweg naar Berlijn tuft of naar Dresden. Maar ga je door die bossen, kom je dat tegen? Dat staat er allemaal nog. Die infrastructuur die rot langzaam weg. Er uh, gebeurt niks meer aan. De vogels die nestelen erin. Uh, je kunt het allemaal tegenkomen. Dus in Duitsland zelf, en daar hebben we het nog maar alleen over dit verschil tussen West- en Oost-Duitsland. Dat is natuurlijk interessant. Ja. Maar er is best nog wel uh, okay. een groot cultuurverschil in het land zelf ook. En dat maakt het ook zo fascinerend in de, ja. de Duitsland. Ja. Waar, Ik heb nooit, nooit, nooit... Waar gaat je Daar volgende tocht nooit... naartoe, Marco? Weet je dat al? Uh, ja, dat, uh, dat weet ik. We zijn uh, nu bezig met, uh, met mensen om uh, richting Nieuw-Zeeland te gaan. We zijn we al eerder geweest. Maar natuurlijk. Uh, daar gaan we wat dan? Daar gaan we iets heel anders doen. Dus, uh, dat betekent we... het vliegtuig uh, naar, naar Nieuw-Zeeland en Dan? Ja, in dit geval wel. Ja, ik ben er een, tien jaar geleden zelf helemaal naartoe gefietst, maar dit keer gaan we er wat uh, op een kort geslag naartoe. Maar uh, nee, het, was, het was een fascinerende reis en natuurlijk een ontzettend leuk land. Hè? Want als, op de fiets kom je door gekke plaatsjes. Wat denk je? Ja, Plaatsje nou, dit... Aura. Ja, nou maar, dat is geloof ik. Dat, dat, mag, dat mag je een andere keer vertellen als we het over Nieuw-Zeeland hebben bij mij betreft. Ja, hoeveel kilometer rij je op een dag als je aan het fietsen bent? Nou, ik heb nu ook de, de enge Passen van de Alpen erbij gedaan, dus dan wordt het wat minder, maar uh, gemiddeld zo 140 per dag. Dat, is, Kijk, uh, dat is redelijk gemiddeld. Goed zo. Nou, dank voor het bellen en een, een hele fijne dag. Ik oh, ja, ben ik was, jij was geboren in Zutphen, toch? Ja, maar niet verder te veel. Weet je, een plaats plaatsje in Duitsland bestaat dat heet Utphen? Utsen. Ja, leuk, hè? Zonder, zonder z en zonder n. Hebben we okay. pas ontdekt. Kijk eens aan. Het, dorp, het dorpje Utzen. <laughs> ik, ik voel verwantschap. Dank je wel. Ja, goed, hè. Dank je wel. We hebben uh, aan de telefoon uh, Miep Diekman. Goedenacht. Hallo, Frank. Dag, Miep Diekman, kinderboekenschrijfster Ja, ja. Uh, uh, bij mij moet je een hele tijd teruggaan. Ik ben nu 87 en ik heb het nu over 1933. Uh, in die tijd, ik had een petante en haar zusters waren in Duitsland getrouwd. En ik mocht op zomervakantie mocht ik mee naar Keulen, naar haar familie. Okay. Nou, ik sprak natuurlijk geen Duits, ik verstond geen Duits. Dus zij was de enige die uh, met mij kon converseren. En ik herinner me, het was een prachtige grote villa waar we logeerden. Maar ik mocht absoluut de tuin niet uit, hun kinderen trouwens ook niet. En uh, de, de eigenaar van het huis, dus haar uh, zwaar ...die was zeer hoog geplaatst in de Keulse gemeenteraad, in stadsbestuur in ieder geval. En uh, het merkwaardige was, dus ik ging wel eens met een dienstmeisje, mocht ik daarmee boodschappen doen... ...en het enige woord wat ik steeds opving, dat was het woord Hitler. Ja. Ik heb het nu dus over 1933. Ja. En dan viel er een stilte en dan keken mensen om zich heen en ik wist natuurlijk niet dat dat een mens was of dat het een ding was. Yeah. En toen ging ik ook opletten op mijn logeeradres... en dan hoorde ik dat woord ook. Yeah. En dan viel er zo'n merkwaardige stilte gewoon weg. En dat heb ik eigenlijk pas... Veel later natuurlijk begrepen eh, toen eh, ja, wij over toen eh, hier, toen dat bekend werd en eh, die oorlog en alles. En het merkwaardige is dat van die familie dus eh, de heer Deshuizes een van de eerste was die gearresteerd werd in Duitsland en vastgezet. Mm. En dat zijn twee zoons, alle twee die waren artsen en eh, die moesten in het leger en alle twee bij Stalingrad zijn gesneuveld. Maar nu het merkwaardige daarna dat toen mijn boeken gingen uitkomen in Duitsland... dat ik steeds zo'n flits kreeg van dat woord Hitler... wat ik absoluut niet begreep, wat dat allemaal inhield. En... Uh, uh, toen ik in 1964 kreeg ik die uh, grote Duitse staatsprijs voor uh, jeugdliteratuur. En ik heb het daar nooit kwijt om aan iemand dus die impressie over te brengen in Duitsland. Dat iedere keer als ik in Duitsland kwam of een lezing had of voor de radio of de televisie iets had. Dat altijd die flits en dat gefluister van dat woord weer terugkwam. God, wat bijzonder. Ja, wat u als klein kind meegemaakt heeft... dat is als een, als een, als een, als een uh, onuitwisbare herinnering... Als een, als een bijna nachtmerrie waarschijnlijk in uw geheugen blijven zitten. Ja, dat is... Het was iets geheimzinnigs, eh, omdat mensen dan om zich heen keken en dan werd het doodstil. In dat huis hoorde ik dat woord, werd verder niet. En ik had een idee, dat heb je dan als kind, daar heb je zo'n soort natuurlijke feeling voor. Kan beter maar niet vragen. Nee, precies. U heeft dus als kind ook, ook gevoeld hoe beladen dat woord was, die naam was. Ja, ah, omdat dan viel er zo'n soort sfeer... En dat was dus dat jaar dat Hitler gekozen was, weet je wel, als Rijkskanseliernaast Rijkskansel, ja, ja. uh, uh, in de trok, geloof ik. En uh, dat, ja, dat merk je dan, dat hoor je allemaal mee later. En nog altijd, iedere keer als ik Duitsland hoor of dit, dan voel ik die sfeer weer. Ja, ja. Maar u heeft ja. uh, uh, nooit overwogen om die Duitse staatsprijzen dan maar niet te accepteren? Nee, dat is toen nog. ...toestand over ontstaan... ...want toen ik die prijs kreeg... ...en dat was uh, heel bijzonder... En, uh, ...want ze waren erg geïnteresseerd... ...in mijn Antilliaanse jeugdromans... Uh, ...toen uh, werd ik dus... ...door de Israëlische ambassadeur... ...in Nederland, er uh, was een receptie... ...en die kwam naar me toe... ...en ze hadden het in de krant gelezen... ...en hij zei mevrouw, u moet die prijs weigeren... ...en toen zei ik, luister dus... ...ik heb geïnformeerd waar die prijs vandaan komt... ...en uh, nou bleek dus... ...dat ze in Duitsland... Uh, na de oorlog het zo gedaan hadden dat hun jeugd niet meer uh, dus via boeken uh, politiek uh, geïnfiltreerd kon worden yeah. weet je, of geprogrammeerd laat ik het zo zeggen mm -hmm. en dat het daarom ook mogelijk was dat voor hun staatsprijs buitenlandse auteurs mochten meedingen yeah. En dat deden ze dus om juist die literatuur voor die jeugd... te neutraliseren, neutraal te maken. Ja, ja. En toen zeg ik, als zij daar de moeite voor nemen... als daar mensen zitten die zo'n plan uh, uh, uh, maken... Uh, en dat wist ik omdat ik had uh, het ministerie geschreven... hoe zit die prijs in elkaar en hoe kan ik meedoen als buitenlander... want dat was voor mij natuurlijk ook een probleem... Ja. Zit ik daarmee? Ik denk, nou, als zij die moeite nemen en ik ga die prijs weigeren. Ja. ja. Maar, maar wat zei de Israëlische ambassadeur toen? Want ik, neem aan nou, het, ik heb het toen naderhand verteld, want feitelijk... Uh, ik werd aan hem voorgesteld door Huub Isaaks... dat was de directeur van de Bijenkorf in Den Haag. En die zei, ja Miep, ik vind het toch wel iets wat je moet weten. En ik zeg, nou vertel hem dan maar dat het zo en zo zit. En dat ik, ik vind, literatuur gaat over de grenzen heen. En wat de geschiedenis en weet ik wat er ook geweest is... je moet je wel goed informeren. Hoe zit het? Komt het uit een bepaalde hoek? Omdat... Ze hebben ook in andere landen in Europa boeken voor mij voor politieke doeleinden willen gebruiken. En daar heb ik de uitgaven toen geweigerd. En toen zei ik: Nee, dat wil ik niet, want daar ligt een veel te politiek accent op. En uh, ja, ik heb het gewoon door laten gaan, maar ik heb dus heel veel uh, collega's ontmoet die toen ook kinderen waren, oorlogservaringen hadden. En dan hoor je het ook van een andere kant. Boeken van mij zijn zelfs in Oost-Duitsland vertaald, waar de jeugdboekenauteurs het niet makkelijk hadden. En dan doe je eigenlijk de goede internationale uh, ja, de expertise op. Om... Ik heb er in de Hendaarse Kant toen artikelen over geschreven. Want ja, literatuur moet over de grenzen gaan. En er was natuurlijk in die Koude Oorlogstijd was er helemaal geen mogelijkheid dat je met elkaar in contact kon komen. Ja, ja. Nou, wat een prachtig verhaal. Dank daarvoor. Ah, maar het is wel gebeurd. Ja, schrijft schrijf u dat trouwens nog? Nee, ik heb problemen met mijn ogen gekregen al heel lang. En uh, nee, er zijn nu jongere generaties. En uh, uh, mijn specialiteit was, uh, was de Antillen en, en zo. En op een gegeven ogenblik, dat heb je in de jeugdliteratuur... dan krijg je een de snelle verjonging, jongere auteurs. Goed. Maar u heeft heel veel kinderen een groot plezier gedaan met uw boeken. Dank ervoor. Dank ervoor. En dank ja. voor het feit dat u kwam vertellen. Ja, en, uh, jij verder met je uitzending. Uh, Dank u wel. Ja, 0800 ja. 0800 1121, dat is het telefoonnummer van Kazaluna. U kunt ons bereiken uh, nog dit hele uur tot, uh, tot twee uur met uh, uw verhalen over Duitsland. Bel ons op 0800 1121. U kunt mailen naar kazaluna.ncv.nl uh, of u kunt uh, twitteren hashtag Kazaluna of hashtag Dumos. Maar het snelste is bellen. 0800-1121, uw verhalen over Duitsland, uw herinneringen aan het land wat zo dichtbij is, maar voor sommigen ook zo ver af. hepping van Joe Jackson, uh, Night and Day. De techniek is helemaal gek van Joe Jackson, dus ik, ik, ik leen maar even de kennis. Want het is wel heel interessant. Hij zei net uh, Night and Day uh, tegen mij, daar komt allemaal vandaan. Maar een album waarin geen gitaar te horen was. Dat was in die tijd natuurlijk nog heel bijzonder. De tijd van de uh, New Wave. Overigens ook opmerkelijk is dat Joe Jackson in Berlijn woont. En dat uh, Rain, ik leen deze kennis allemaal echt, ik heb het niet verzonnen. <laughs> dat deze uh, cd uh, Rain, dat daar een guide to Berlin bij zat met zijn eigen ervaringen van uh, deze prachtige wereld zat. Goed, verhalen over Duitsland. Mooi bruggetje, daar hebben we het over in dit uur. 0800-1121. René de Vries, goedenacht. Goedenacht, Frank Dumos. Goedenacht. Als het even zit, dan zijn we nog verder verwanten van elkaar ook. Maar dat vertel ik een andere keer wel. Oh, ik wil, het, wil ik het weten of niet? Uh, jawel, jawel. Het is niet, het, is niet, het, is niet, het is niet slecht, het is niet kwalijk. Okay. Maar daarvoor, daarvoor bel ik niet. Ik bel voor het feit, ik heb net een boek geschreven... En dat gaat over Joodse Groningers van wel eer eigenlijk. Dat is dus een 200 jaar geschiedenis van de Joodse gemeente Groningen. Ik woon dus in de provincie Groningen. Heb ik ook altijd gewoond. Mijn bouwjaar is 32, dus 1932. Dus ik ben 30 jaar ouder als jij. Ja. En ik heb als kind heb ik dus de oorlog wel meegemaakt. Ja. Ik heb ondergedoken gezeten in Friesland. Ik ben het grootste deel van mijn familie kwijtgeraakt. En dat Duitsland loopt als een rode draad door mijn leven uiteraard. Ik heb nou een boek geschreven. Ik wou een boek schrijven over Joodse grondjes van wel eer. Om dus de verbinding te maken tussen de jeugd van tegenwoordig... en de, de gap die door de holocaust veroorzaakt is... waardoor dus de mensen die na de oorlog geboren zijn... hun grootouders niet gekend hebben. Mm -hmm. En die situatie wou ik overbruggen door dit boek te schrijven. Dat is me gedeeltelijk gelukt. Maar op een gegeven moment realiseerde ik mij dat ik niet buiten die oorlogsverhalen kon. Dat dat nog zo'n grote rol in mijn leven speelde, dat ook ik dat moest doen. En dat heb ik dus ook gedaan. Het zijn dus 17 verhalen, echt verhalen zijn het geworden, over mensen. En die laatste verhalen die zijn dus eigenlijk een beetje mijn eigen geschiedenis... en de geschiedenis van mijn familie in de Tweede Wereldoorlog. Van wat daarvan overgebleven is en, en hoe dat gegaan is. Ja, en dat, en dat boek heeft u geschreven met wat als doel? ...om dus de gap te overbruggen... ...die dus de Shoah geslagen heeft... ...ja, ik kan het moeilijk verwoorden op dit moment op... ...maar het staat wel in, in de lijf mag ik zeggen... Maar, uh, ...om de gap die geslagen is door de show A ...in die generatie Joden die na de oorlog geleefd hebben... Uh -huh. ...om die, die kinderen een, een stukje identiteit te geven... ...omdat zij hun grootouders niet meer gekend hebben... ...hun grootouders waren allemaal weg... En een grootouder, die geeft toch een stukje identiteit aan hem. Die geeft toch een stukje mee in het leven met de verhalen, hoe het was in de familie. Die geeft een stukje body aan zijn zelfkennis en aan zijn zelfknow-how. En dat stukje wou ik overbruggen door die verhalen te schrijven. Hmm. Want ik vond dat er genoeg verhalen geschreven waren over de oorlog. En toch, na verloop van tijd, kwam ik tot de conclusie dat ik daar niet omheen kon gewoon. En ik heb het dus ook gedaan. Het boek dat verschijnt 21 oktober in de synagoge in Groningen. En uh, ja, dat, dat, nou, dat is in grote lijnen mijn verhaal. Hmm. Wat wilt u met dat boek doen? Dat heb ik geprobeerd u twee keer uit te leggen. Een stukje identiteit geven... Nee, sorry, dat, dat, dat, nee, dat bedoel ik niet, maar ik bedoel in praktische zin... wilt u het, dat het verkocht gaat worden, wilt u het verspreiden? Ja, het, is, het, is in, het komt in de handel, ja, het, het, het komt in de handel. Is, uh, ik, ik heb het gedeeltelijk, voor het grootste deel heb ik het dus op eigen uh, initiatief gedaan. En uh, via de uitgever uh, komt het straks in de handel. Oké, okay, goed. En de titel is? Joodse Groningers, een mozaïek. We gaan het in de gaten houden. Dank voor het bellen. Graag gedaan. Redede Fries, dank u wel. 0800 ja, 1121. Uw verhalen en uw ervaringen van of met Duitsland. Jos, goedenacht. Hallo, met uh, Jos Meijers Maastricht. Dag. Hallo. Uh, mag ik uh, je en jij zeggen? Dat Uiteraard. Ik, uh, ja, tuurlijk. Ja, nou, uh, ik ben vier jaar uh, ouder als jij. Mm -hmm. <laughs> en uh, je begon het uh, uur, dit uur, met... Uh, ja, de ervaringen die je hebt uh, gehad uh, met je twee bezoeken aan Berlijn. Nou, uh, dat herken ik. Um, nou, uh, ik ben in 1984 uh, en in 2006 uh, in de stad geweest. En uh, in 1984 heb, heb ik vijf dagen lang een heel beklemmend uh, gevoel gehad daar. Ik heb weliswaar in uh, West-Berlijn uh, gelogeerd. Maar ik ben ook één dag uh, naar uh, toen nog uh, Oost-Berlijn uh, gegaan, maar uh, ik voelde me er uh, niet happy. Ja, ja. Maar in 2006 was het heel anders. Toen was uh, het, uh, ja, het uh, uitgaatscentrum Potsdam, en, uh, of Potsdam, of uh, uh, Alexanderplaats en de uh, omgeving, was toen uh, bijna klaar en ik uh, voelde me er. Uh, Heel erg uh, prettig. En uh, je kon overal uh, gaan en staan waar je wilde. Waar je uh, in 1984 uh, die uh, uh, politie achter je aan had. Uh, en uh, uh, die, uh, die tegenstelling die kon gewoon niet uh, groter zijn. Maar uh, ja, wat ik uh, daar ook aan toe wil uh, voegen is... Uh, ik heb de ervaring dat Duitsland heel erg open en heel erg eerlijk uh, is over uh, uh, zijn of haar. <laughs> ik weet niet uh, wat ik daarvan uh, moet zeggen. Uh, zwarte bladzijden. Ze doen daar niet moeilijk over. Ze laten gewoon uh, alles zien wat ze kunnen laten zien. En uh, ja, uh, die, uh, wat dat betreft uh, heb ik... Uh, Heel even uh, nog uh, in Bonn rondgekeken. Daar hebben ze het een en ander verzameld. En uh, daar, uh, daar heb je Deutsches uh, House. En uh, daar, uh, daar kun je over de hele donkere periode. kun je echt alles zien, uh, audiovisueel. Uh, wat ze maar uh, te vertellen hebben. Yeah. En, uh, wat, uh, wat ik heel erg vind is. Uh, ik heb uh, momenteel uh, collega's die zijn. Uh, die hebben de oorlog eigenlijk ook helemaal niet meegemaakt, maar die zijn heel erg bevooroordeeld over het, over het uh, land. En uh, die zeggen: Ik zet geen stap in het land, want dit en dat. Nou, <laughs> ik zeg: Dan doe je jezelf ontzettend tekort. Ik weet niet uh, wat jouw verleden is, of wat het verleden van jouw familie uh, is. Yeah. Ik heb uh, gewoon hele andere ervaringen met het land. Ja, ja. Ja. Nou, en, en, ja, precies. En hele, hele veel opener ervaringen dan, dan ja, sommige ja. mensen zien. Ja, en ik, ik hoop er... Ik heb nu nou toevallig uh, vakantie. En ik wil gewoon nog een paar dagen uh, weggaan. En uh, ik hoop er uh, volgende week een paar dagen uh, naartoe te kunnen uh, gaan. Anders uh, eind uh, september. Gewoon, uh, ja, omdat ik... Uh, wil zien, wat, uh, wat is er weer bijgekomen. Dat is net als uh, Parijs, daar moet je ook om de zoveel jaar uh, naartoe. En uh, wat Berlijn betreft, heb ik datzelfde gevoel. En... Ja, Nou, even over die openheid hè, waar jij het net over had. Wat ook, wat ook in Duitsland natuurlijk ook nogal speelt, is het uh, recente verleden. Met name het statieverleden in het voormalig ja, ja. Oost-Duitsland. Ben jij in Berlijn wel eens... Er is een prachtig statiemuseum, ben je daar wel eens geweest? Ik ben wel in een van die uh, musea geweest. Uh, waar, uh, uh, waar nu het originele Checkpoint Charlie. Uh, oh ja, nee, uh, dat is iets anders. Dat is ook mooi. Dat is, ook dat mooi. is een heel handig. Ja, ja, nou, dat, dat Statiemuseum is geloof ik ook niet zo heel lang open. Maar dat is een prachtige plek, nee. indrukwekkende plek. Want daar zie je wat de Statie allemaal gedaan heeft. En hoe ze ja. hun eigen burgers martelden. En ja. ook uh, uh, politieke gevangenen voor een, uh, een lamp zetten, zogenaamd om een foto te maken... maar dan achter een gordijn werden ze bestraald, werden ze vrijgelaten... Oh, ja. en dan gingen ze een paar maanden later dood aan, aan kanker. Altijd ja. de gerucht geweest, uh, maar dat blijkt, blijkt echt gebeurd te zijn. Uh -huh. Nou, uh, ja, ik, uh, ik weet wel, uh, ik ben uh, wel vlak bij het... Uh... Uh, Ruisdaak, uh, daar heb je dat monument met die blokken. Ik weet niet of je uh, weet waar ik het over heb. Nee. Ik ben heel even... Oh, het een soort monument bedoel je? Uh, ja, de, de, uh, de, uh, de, uh, dat geeft een hele... Uh, uh, ja, uh, dat, geeft, uh, dat gaf me een heel, heel erg dubbel gevoel om daar tussendoor uh, te wandelen. En als je daar... om. Uh, je kan uh, tussen de blokken doorwandelen. Maar onder die blokken heb je ook een uh, ontzettend groot uh, en indrukwekkend museum. Ja, ja. En uh, dat heeft uh, ja, uh, een ja, dubbel gevoel bij mij uh, veroorzaakt. Maar uh, ik vind het wel goed uh, dat het er is. Precies. Dank voor je belletje. Oké. Okay, ga ja, je binnenkort uh, nog een keer naar Duitsland? Uh, nou, ik uh, hoop. Uh, voor, uh, voor 1 oktober, uh, er een paar dagen nog geweest te zijn. Oké. Okay. En dan uh, bel ik nog wel eens een keer uh, zei, uh, misschien via Casaluna, misschien uh, via een van je andere programma's okay. om mijn ervaringen uh, kwijt te kunnen. Oké. Okay. We okay. Be houden het in de gaten. Dankjewel. Okay, gedaan. Dankjewel. Dag. Dag. Ik lees even een mail voor van Theo programma programmamaker ook, geloof ik. Um, en die schrijft dit: een grap die een persbekleiter, een, een persbegeleider die hem in de gaten moest houden bij het maken van een reportage voor de VPRO in de toenmalige DDR ter Sluiks bij ons afscheid vertelde, was deze loopt een DDR-burger hier, s morgens vroeg door een totaal verlaten straat... en deze ziet zijn kans schoon om eens het luid op zijn frustratie uit te schreeuwen. Dus roept hij keihard tegen de gevels... Was ein scheistaat? Blijkt er toch een statieagent statie in een portiek te staan... die hem onmiddellijk aanhoudt en wil opbrengen... wegens belediging van de Eerste Socialistische Arbeiders- en Boerenrepubliek op Duitse bodem. De man verdedigt zich en zegt... Ik heb nog niet gezegd welke scheidsstaat ik bedoelde... Inderdaad, bedenkt de statieagent zich en laat de man lopen. Een half minuut later wordt de man weer op zijn schouder getikt door dezelfde statie en die zegt: Ze zien toch verhaftet. Es gibt nur ein Sai-staat. Luna. Frank Inezijlstraat Danes schrijft... als u dan toch Duitsland tot onderwerp van uw programma hebt gemaakt... zou u dan niet veel leuker zijn om ook Duitsstalige of Duitse muziek... tussen de gesprekken door te laten horen. Dit was Nena met 99 Luftballons. Mevrouw Bohan, goedenacht. Goedenacht, Frank. Je mag het uh, Lastig, want uh, ik hoop dat ik goed u te verstaan ben. Zeker. Want uh, ik heb begrepen... Ik, ik zit al een poosje te luisteren. Dat het uh, niet goed overkomt. Wat komt niet goed over? Nou, uh, het, het uh, liedje wat net gespeeld werd. Een Luchtballon', kwam uh, heel gestoord over. Dus oh. ik hoop niet dat uh, nou, mijn gesprek. Uh, nee, luid en duidelijk. Dank u wel. Vertel. Nou, ik wou het even hebben, even, even reageren. Ik heb dus uh, inderdaad ook de oorlog meegemaakt. En ik heb dus een zoon. En die had altijd moeite als het in september al begon. Van met overdenkingen en weet ik veel. Tot hij dus in zijn ateneem, laatste ateneemjaar. naar Oost-Duitsland is geweest. Ja. En daarna een uh, concentratiekamp is geweest. En toen kwam hij terug en toen zei die man. Ik zal nooit meer zeggen dat we dat niet meer mogen herdenken. Want ik, je weet niet wat ik gezien heb. Yeah. Ja. Dat wist ik. Maar wij zijn naar Griekenland geweest. En weet ik veel. Maar nou, daar kwam je dus verschillende mensen tegen. En uh, zat je aan een zwembad. En dan zaten er dus ook Duitsers. En dan riepen ze naar de kelder. Zwaai heller. En dan riep ik. Bieten. Ja. Want ze hebben me. Ik vind die Duitsers. Zo verschrikkelijk arrogant. Uh, maar nog, nog steeds. Ja, nog steeds? Ja, nog steeds. Ik ben wel naar Duitsland op vakantie ook geweest. Dat is geen probleem. Maar ik vind ze nog steeds arrogant. Oh, oh, oh. Want waarom is het niet... Kijk, als wij iets bestellen in een restaurant of in een café... of weet ik veel... ze zeggen maak alsjeblieft twee wijn... of uh, maak een spaatje blauw of wat dan ook... En zeg je, alsjeblieft. Volgens mij hebben we die Duitsers dat. never nooit geleerd We gaan, uh, uh, blijf even aan de telefoon. We gaan Erik er even bij halen. Erik, goedendag Ja, goedendag Ik zit natuurlijk verbazing te luisteren. Ja, en mijn waarschijnlijk vanaf... ook met een grote glimlach. Want volgens mij wil jij precies het tegenovergestelde beweren. Ik, ben, ik wil precies het tegenovergestelde. Ik, ik ben drie jaar geleden met de auto vakantie geweest. Met mijn toenmalig vriendin lekker naar Duitsland heen. En uh, ja, ik, in vergelijking met Nederlanders... vind ik Duitsers ontzettend beleefd, hulpvaardig, hartelijk. En de, het eten daar is fantastisch. En als je, als je in een restaurant zit, je wordt echt als gas, gas behandeld. Mensen en vrienden komen naar je toe van is alles goed, is alles naar wens. En met, ja, eten, ik, ik heb precies het tegenovergesteld dat u mijn vrouwen heeft. Er. Ja, ja. Mevrouw Bohan, uh, hoe lang geleden bent u in Duitsland geweest eigenlijk? Ik ben geleden jaar nog in Duitsland geweest. En, en nog steeds uh, uh, blaffende mensen tegen obers? Nou... Er waren niet echt dat je zegt van. Oh, ah, mevrouw heeft iets tekort. Of... Nee, niet. Maar dat is niet het enige. Dat is niet het ergste. Maar ik vind de Duitsers in het buitenland erger als in hun eigen land. Oh, wat? Hoe zijn ze dan in het buitenland? Zwaar, uh, wat ik riep. Ja, ja, oh, ben dat is, in is Greek, precies, in Giekenland. ja Nou ja, ik, ik, ik, ik, wou, ik wou heel flauw zeggen, als ik Nederlanders in het buitenland zie, dan ga ik ook uh, soms Spaans praten. Uh, zeg ik ja, weet. maar, en daar was het ook, uh, ik bedoel, uh, we zijn niet allemaal hetzelfde. Want de, de Engelsen kwamen ook wel eens, of uh, Nederlanders, en dan uh. mijn vader is er zat ik op het balkon op mijn uh, Griekse appartementje, laat ik het zo even zeggen. En daar heb ik zoiets van, jongens, waar hebben we het over? Ja. Maar ik vond het ergste en het mooiste dat mijn zoon zei van... man, ik zou nooit meer zeggen, we zitten hier te met, uh, vanaf september... Uh, van uh, die oorlog, dat uh, moet je achter je laten. Ja. Nee, het blijft spelen. Zo is dat. Wat was het, welk kamp was dat overigens, dat hij bezocht heeft? Pardon? Welk kamp was dat, wat hij bezocht heeft? Nou, ik weet niet precies welke kant. Ik dacht Theresienstad, maar ik weet het niet zeker. Maar wel in Oost-Duitsland, dat weet ik zeker. Want hij kwam dus terug. Daar had hij dus oost duitse ja. markt. Okay. Die man wil die niet verstoppen, want ik mag ze niet meenemen. Oké, okay. goed. daar nou, dus... ik over. Ja? Want mijn zoon is nu... Ik van nou denken hoor, want hij is van 65... Mevrouw Bowen, ik wil niet onbeleefd zijn, maar we gaan even door. <laughs> Want we hebben nog heel veel bellers. Um... Ja, dat begrijp ik. Maar en ik wil toch wel even memoreren... Dat ja, ik, ik denk... De de, de, ik, ik, weet, ik weet niet of misschien ik vergis ik me... Oudsuit. En nu met deze crisis ook... Ja, maar misschien en vergis de ik de me. De en, de maar volgens mij is de, de, de, is de uh, niet uh, meer uit de bezoekerskamp. Volgens mij bestaat het helemaal niet meer. Maar misschien dat mijn parate kennis nu tekort schiet, ik kan het ook niet zo snel opzoeken. Goed, dank voor het Bellen. Uh, Erik, even terug naar jou. Jij zegt ja. de Duitsers, uh, het is eigenlijk één groot feest daar. Uh, ja, nou, het is één groot feest. Het is sowieso een prachtig land, immens groot, moet ik eerlijk zeggen. Als je er doorheen rijdt, de afstanden zijn, zijn gewoon gigantisch vergeleken met Nederland. Maar een natuur is prachtig. En wat me heel erg is bijgebleven is het plaatsje Heidelberg. Uh -huh. dat, is, uh, dat is een heel toeristisch stadje, maar het is net je in de middeleeuwen terug. En die hele oude straatjes met van die kasseien en die hele mooie oude huizen. En een bierbrouwerij waar je naar binnen kan gaan. En een snitzelparadijs. Nou, de snitzels die, die je hier krijgt, daar zijn drie keer groot, grote. Die vallen over je bord heen gewoon. En, ja, net wat ik zeg, de, de mensen helpen. Ze zijn ontzettend vriendelijk, vind ik. Ja. Maar hoe, je bent er één, één keer geweest recent? Of... Nee, ik ben ook een keer in Berlijn geweest. Dat vond ik ook onwijs de gekke stad. Er zijn in zo'n uh, goedkoop jeugdhostel geweest. Zo'n uh, studentenhotelletje, zeg maar. En ja, de, de, daar heb je zo'n plaat. Ik weet niet hoe die plaats heet, maar er komen allemaal kunstenaars, jongeren, studenten, alles bij elkaar. En alle culturen komen daar bij elkaar. En, ja, ik, ik vind het gewoon één groot feest. één gro groot geweldig iets Oké, okay, goed. En, en net wat ik zeg, ik, ik, ik, ik ben enorm verbaasd over de, over de vriendelijkheid en vooral de beleefdheid van de mensen daar. Ja. ja, nou goed, in, in, als het gaat om Berlijn, kan ik je alleen maar gelijk uh, geven, want dat was mijn ervaring ook. Ja. Goed, dank voor het bellen. Graag gedaan. En een uh, prettige nacht nog, dankjewel. Dankjewel, jij ook. Erna, goedenacht. Goedendag, met Erna van der Linden. Dag. Um, ik uh, wil even inhaken op de vorige sprekers. Ik vind ook eigenlijk dat de uh, mensen in Duitsland eigenlijk ontzettend vriendelijk zijn, juist. Dat is wel mijn, eigenlijk mijn ervaring van de laatste tijd zeker. Aha. Dus uh, dat vind ik uh, wel heel leuk. Maar ik heb ook een hele aparte ervaring gehad. Ik hoor mezelf trouwens terug, een echo. Oh, dit, uh, dat is... De... De hoop... Heel vaag, maar ik hoor hem wel. Oké, okay, nou, ik hoop dat we iets aan kunnen doen, maar de kans is vrij okay. klein. Dus probeer alsjeblieft okay. doorheen te praten. Oké, okay. uh, ik heb een gekke ervaring. Ik was met een volkgroep uh, uit... Uh, uh, Schotland was ik op reis in, in Duitsland. Die waren op tournee. En ik reisde met ze mee. Maar die, welk jaar we hebben we het? En we hebben het over uh, 1977 ongeveer. Uh -huh. We gaan eerst naar Oost-Duitsland. Omdat we dat eigenlijk wel heel bijzonder vonden om dat eens te bezoeken. En, nou, we hadden daar allerlei verhalen over gehoord. En we dachten wat spannend en eng. En ik wilde onder de linden wel eens zien natuurlijk. En... Uh, dat was echt op zich al een spannend gebeuren om die, uh, uh, op dat station te zijn en die uh, uh, mensen te zien, die soldaten die daarboven stonden, die je er elk moment zeg maar, konden beschieten. Dat vond ik heel eng. Absoluut. En de mannen die in die groep waren, die werden dus uh, ook uh, uh, gevisiteerd, dus die werden ook lichamelijk nagekeken. Uh -huh. Dus dat was eigenlijk een hele rare ervaring. Toen waren we daar geweest en op zich was het een prima sfeer. Toen gingen we terug weer in West-Duitsland. En toen reden we op een gegeven moment langs de kant van de weg. Zij in een bus met uh, muzikanten en al hun spullen erin. Ik reed met mijn vriend erachteraan, die ook deelmaakt van die groep, in een lelijke een. En ik reed, ik reed in die een. En ineens worden we staande gehouden in de buurt van Ulm met karabijnen. Worden we aan de kant gedirigeerd en we schrikken ons wezenloos. Want we denken: wat is hier nou aan de hand? Dus we werden echt onder vuur gehouden. en uh, Toen, toen we zeiden ze: Wat is hier aan de hand? We, we, we weten helemaal niet wat, ons, uh, wat er met ons uh, gebeurt. en uh, wat, wat, wat, wat is dit? Toen zeiden ze: Ja, uh, paspoorten en zo moesten ze zien. Uh, nou, toen pakten ze boeken erbij en toen. Bleek dus dat ze mij aanzagen voor Ulrike Meinhof, omdat die RAF-toestand uh, toen nog speelde oh, daar. Ja. Dus nou, dat was zo'n enge ervaring. Toen zeiden we, nou, daar was Oost-Duitsland niks bij. Oh. Dat was heel, heel idioot. Maar hoe, hoe kwam dat dan? Hadden ze uh, in het voorbijgaan jouw gezicht mij... herkend? Ja, ze, kennelijk. Ze dachten een, een, een, een, een buitenlandse bus met uh, een beetje, nou ja, een beetje. Uh, Slordig uitziende muzikanten, zal ik maar zeggen. Ja. En ik reed achteraan met een man dus bij mij in de auto. En ze dachten dus, op, gewoon op puur op uiterlijk dachten ze... dat ik op Rick Rikmijnhoofd leek en dat ik dat was. Goeiemorgen gezegd. Dus, maar was dat opgelost met het laten zien van jouw paspoort? Ja, gelukkig kon ik gewoon uh, zeggen van nou, dit is mijn paspoort... en we weten echt helemaal nergens van en we hebben hier helemaal niks mee te maken... En toen mochten we gelukkig weer doorrijden. Maar nou, je hebt de schrik van je leven als je dat overkomt, zeg. Ja. Ik had nog nooit iets geks meegemaakt. En dan denk je in het veilige West-Duitsland te zijn. Ik denk, nou. Ja, terwijl juist in Oost. Terwijl jullie er waarschijnlijk in Oost dachten: van op, op, op, oppassen ja. en niks geks doen. Ja, precies. precies. Nou, mooi verhaal. Dank je wel. Ja. Maar verder heb ik overigens hele goede ervaringen okay. in Duitsland. En ik heb daar zelfs een opleiding gedaan. En tot? Alleen maar. Goede opleiding tot ervaringen. Wat? Nou, ik heb een opleiding gedaan voor ritmische invrijvingen in een antroposofische instelling. In Oké, okay, nou, uh, ik, ik, als je niet even vindt, het. La, la, laat, ik het daarbij, want ik heb zo'n ja. vraag vermoeden dat we anders nog een half uur aan het praten zijn. Ja, daarom. En dat, dat, dat bewaar goed, ik dan even voor een volgende keer. Dank voor het bellen. Ja, hoor. Dankjewel, ja, Anna. Goed, bedankt, bedankt. tijd. Dag. Dag. Gornie, goedendacht. Ja. Gornie, goedendag. Ja, goedendag. Je hebt geen uh, opleiding tot ritmische uh, invrijving gedaan? Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb wel opleiding gedaan, maar die niet. Oké. Okay. Wil ja, ik wat vertellen? Ja, zeker graag. Ja, oké. Okay. Nou, het ging, het gaat, uh, het, het verhaal begint eigenlijk in 1954. Ik was 17 jaar. Uh, het was voor het eerst dat wij, dat ik naar het buitenland kon via de Stichting Internationale Werkkampen. Die zaten in Leiden. En wij gingen daar werken in Schiernding. Dat lag tegen de, uh, Tsjechische grens aan. Mm -hmm. Als wij op de weg stonden, dan zagen wij in de hele, in de verte, zagen wij daar de, de grote torens van de, uh, van het Oost-Zuidse, van de, de IJzergordijn. Uh -huh. In Schierding gaan ook de treinen gaan, daar, uh, van de Orient Express, uh, worden ze dan op een andere rails gezet. En er werd ons dus altijd verzekerd: jullie mogen daar absoluut niet naartoe lopen. Nou, in, die, uh, in dat Insafzade ja, werkkamp waren 17 jongelui uit, uit drie landen. En wij waren dus de enige ne als Nederlanders die alle talen spraken. Dus wij hebben er heel veel getolkt. Uh -huh. En daar kreeg ik dus een Duits vriendje. En uh, dat Duitse vriendje, ja, dat was natuurlijk heel leuk. En fijn. Aan het eind van. Uh, toen we, Nee, ik wilde nog eerst even iets vertellen over onze middagen die we daar hadden. We, zei, we gingen daar. S morgens werkten we daar. We werkten daar aan een kleuterschool die daar werd opgebouwd. En smiddags gingen we dan uh, op, uh, op uh, excursie. En op een gegeven moment waren wij. Uh, aan de rand van de sudeten want daar zaten wij ook vlakbij. De sudeten en uh, toen werd daar dus, was er een hele grote uh, toren, en daar kon je dus inklimmen, en als je daar bovenaan stond, dan was daar een bord, Blik ins een Heimaat. Mm -hmm. Dat is als je dat in de, in de geschiedenis plaatst, is dat... De, ze hebben toen die de sudeten hebben ze dus uh, helemaal uh, veroverd eigenlijk. In ieder geval, daar hebben ze alle mensen uitgegooid. En uh, vanaf Duitsland werd dus, uh, kon je daar dus kijken vanaf die toren in het Heimat. Ja, oké. Okay. Heel apart was dat. Oh, oké, okay. dat, was, dat was, ja precies. Um, ja. Maar ik had dus nog een ander verhaal. Ja. Want het jaar daarop ben ik ben dat naar de Duitse vriendje toe geweest. En die woonde dus in Nekkergerach. En dat was aan de Nekkar. Mm -hmm. Een klein dorp. Nou, misschien drie, vierhonderd mensen. Maar ik had me dat absoluut niet gerealiseerd. Hij had geen vader meer. Maar er was bijna geen enkele man in dat hele dorp te vinden die waren allemaal dus in die Duitse na de, ja in, in de oorlog waren die of gesneuveld of krijgsgevangen gemaakt en het was toen 1955 en plotseling ging het gerucht uh, dat er dus mensen uit Leningrad werden vrijgelaten krijgsgevangenen uit Leningrad mm -hmm. en in dat dorp begon plotseling iedereen... Nou, het was eigenlijk een, een heel vreemd gebeuren. Iedereen begon te poetsen en te dweilen en te vegen... en zo'n huis mooi te maken, want het zou kunnen zijn... dat hun mannen ook terugkwamen. Ja, en het was maar, ook zo? Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb helemaal niemand terug zien komen. Maar die mensen waren er helemaal door bezeten eigenlijk. Ach gosh, ja. Maar het was eigenlijk ook een heel vreemd verhaal. Want er waren een aantal vrouwen. die hadden natuurlijk allang een andere vriend of een andere man in huis. Waar ze die vandaan hadden, weet ik ook niet. Maar uh, die hadden. Dus die ja, er was licht, natuurlijk niemand doodverklaard. Die waren licht in paniek. Ja, maar, uh, uh, uh, uh, uh, het wonderlijkste is natuurlijk dat die Duitsers zowel dader als slachtoffer waren natuurlijk ook in de oorlog. Want die mannen van hun die zullen dus gevocht hebben tegen de Russen. en wie weet wat ze te eruit gehaald. Maar ja. ja, die waren natuurlijk ook tegelijkertijd, als ze het al overleefd hadden, gevangen genomen en daar zaten ze dan. Ja, daar zaten ze dan. En, en ze werden niet doodverklaard, want niemand wist waar ze zaten en wat er met ze gebeurd was. Maar hoe het afgelopen is, dat weet u dus niet? Nee, ik... Nee, nee, nee, nee, nee. Op een gegeven moment... Ja, ik, ik was daar die week in dat dorp. En die sfeer, dat zal ik eigenlijk nooit vergeten. En hoe, is, hoe is het met... Hoe, sorry, hoe is het met uw vriendje afgelopen? Nou, en hem? Die, op een gegeven moment is dat gewoon afgelopen. Dat, dat ging toch niet. Die jongens, die waren daar... Hij was toen een jaar of 18. En die jongens, die waren gewoon de man in huis. Dat was zo'n zo zware verantwoordelijkheid. Uh, die waren niet meer jong, die waren eigenlijk al volwassen. En dat was ik nog lang niet. Dus uh, ik heb daar eigenlijk... Uh, op een gegeven moment is dat een beetje doodgebloed. En, en dat was het dan. Uh, hij was daar niet aan toe om gewoon een leuke vriendschap te hebben. Daar was hij veel te veel voor in huis. Moest hij eigenlijk alles doen wat een normale man doet. Hartelijk dank, Groni, voor dit verhaal. Ja. En een prettige nacht nog, dankjewel. Ja, dag. Dag. We zijn uh, aan het einde gekomen van twee uur Casaluna. Uh, we hebben straks uh, wat Duitse muziek gedraaid. Dat wil zeggen, één nummer wel geteld. Dat was mede op verzoek van de nachtzuster Astrid de Jong van Omroep Max. Zij gaat zo meteen de zender overnemen. En ik uh, neem aan dat zij heel veel Duitse muziek gaat draaien. Het zou zomaar kunnen. Als niets is, dan uh, weet ik haar te vinden. Dank voor het luisteren. Casaluna stopt ermee. Radio 1 dus niet. Blijft u lekker luisteren naar Omroep Max met uh, Astrid de Jong.